Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een mesaanval in de buurt van Dortmund... zijn een vrouw van 26 en haar vier kinderen gewond geraakt. De aanval gebeurde vanochtend vroeg in een appartement... terwijl de slachtoffers nog laag te slapen. Alle vijf de slachtoffers liggen in het ziekenhuis. De achtjarige dochter is het zwaarst gewond. Het kind zou meer dan 15 snijwonden hebben... en verkeert in kritieke toestand. De verdachte is een kennis van de moeder en is nog voortvluchtig... De man wordt verdacht van poging tot moord. Over het motief is nog niets bekend. Belarus laat 123 politieke gevangenen vrij. In ruil daarvoor wordt een aantal Amerikaanse sancties opgeschort. Onder de mensen die worden vrijgelaten zijn de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, Aljes Bialyatsky... en mensen die drie jaar geleden meededen aan de grootschalige protesten tegen president Lukashenko. Cambodja heeft de grens met Thailand voor onbepaalde tijd gesloten. Tussen de landen is nu alleen nog vliegverkeer mogelijk. De maatregel is genomen in verband met de gevechten in de grensstreek van de afgelopen week. Beide landen beschuldigen elkaar van bombardementen en beschietingen. De landen zijn het al meer dan een eeuw oneens over hun gedeelde grens. De Amerikaanse president Trump zei gisteren dat er na overleg een wapenstilstand was afgesproken. Maar Cambodja en Thailand ontkennen dat. En de Elfstedenvereniging heeft een nieuwe voorzitter. Wiebe Wieling heeft de hamer vandaag overgedragen aan oud-marathonschaatser Jan Bakker. Wieling bekleedde de voorzittersfunctie twintig jaar lang, maar in die periode kwam het nooit tot een Elfstedentocht. In 2012 leek het er wel even op, maar niet overal in Friesland kwam het tot een goede ijsvloer. Wieling hoopt dat zijn opvolger vroeg of laat nog wel een keer een tocht kan aankondigen. In het weer vanavond is het droog en vrij helder. Komende nacht koelt het af naar een graad of drie en er kan mist ontstaan. Morgen wordt een grijze dag. Alleen het zuiden maakt kans op wat zon bij ongeveer acht graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg en tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 We zijn haast overal bekend en elke schooldag steeds weer repeteren na de les van vier tot zes. House and dance, take a chance. Stoppen in de tent en uh, ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is de onder getekende Heij bij ZFM, uh, Zandvoort Radio. En uh, ja, zodanig gaan we verder met uh, Sebastian. En uh, ja, dat is de gast in de, in de studio voor uh, vandaag. En uh, we gaan eerst nog een plaatje draaien van Jannes. En uh, ja, de kerst uh, uh, komt eraan. En uh, ik dacht, nou, al straks met kerst, ja, dan, uh, <laughs> dan hoor je het wel. Voor een prachtige vrouw Als jij mijn ring Straks ook gaat dragen Het ja wordt geen En je draagt voortaan ook mijn achternaam Zullen de klokken Ook net als met kerst weer Luiden gaan Daarom steek ik nu voor jou aan. Jij geeft mij liefde en aan de leven. Wat je met me doet, besef ik nu steeds meer. Ik zou jou alles, echt alles aan jou geven. Want door jou leef ik voor eerst Straks met kerst De klokken gaan luiden Ben ik bij jou En geniet van ons samen Bij de boom Verpak ik de woorden Wie zeggen hoeveel ik van je hou Het is mijn cadeautje Voor een prachtige vrouw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 Weer gaan. daarom steek ik nu een kaas voor jou Jannes, al straks met kerst. De Entertainment for You, zaterdag gast. En dat is Sebastian. Sebastian, een hele goede middag weer. Goedemiddag ja. Fred, hallo. Ja, goedemiddag. Alleen gekomen? Ja, ja, ja. Paar gelaten. Ja, die was dan het bijkomen van gisteravond. <laughs> oh, ik zag het, jullie waren er uit geweest. <laughs> ja, eh, ja, samen. ja. Live leuk. Zaten we bij Live Aid zaten we ja, in het ja. theater, ja. Ja, was het leuk Ja, uh... ja, ja. Maar ja, sowieso natuurlijk... Uh, een vriend van mij zit daarin, uh, Bert Herink. Oké. Okay. Uh, dus uh, daar, ja... Sowieso dan wel een extra uh, natuurlijk puntje om, om te ja, gaan, zeg maar. Ze ja, ja. dus hebben we er nou ook nog even mee zitten uh, met te praten. En dan, ja, voordat je dan weer weer uit het theater bent, dan is het alweer tegen twaalf, hè? Ja. <laughs> zo, zo snel gaan Dus ik was nog dus een uurtje nu. of eentje, was ik thuis. Dus uh, ja. Hé, hey, uh, nou ja, nou, jij bent een zeker voor ons niet? Nee. We, we, we gaan steeds meer gezicht krijgen. Ja, toch? <laughs> ja, heel, heel fijn om te merken. Ja, toch? Hé, hey, maar um, ja, je zit hier natuurlijk ook vanwege de promotie van je nieuw single. Ja. Uh, Zij is een wonder. Ja. Hoezo dat? Nou ja, ik, had, uh, ik, ik, was natuurlijk, uh, ik ben er even periode weer tussenuit geweest. En dat ja. had even wat redenen. Omdat ik in gezondheid uh, even wat dingetjes moest regelen en fixen. En je wistjes zitten, ja. Ja, uh, dat, uh, dat, dat zat uh, <laughs> ineens... Uh, spontaan zat het in de pijpleiding dat ja. dat moest. Uh, ja. De KNO'ers vonden het toch wel aardig dat ik dat ging doen, zeg maar. Ja. Dus uh, ze hebben wat hebben ze bij me weggehaald. En daar was een operatie voor nodig. Dus daardoor moest ik even in de herstelfase. En ben ik er uh, een, een kleine vijf maanden tussenuit geweest, zeg maar. Ja. Had je daar last van met, met zingen ook? Ja, zeker. En uh, nu het ook uh, gedaan is... Zeg maar, merk ik ook het verschil... En dan denk ik van, oh, dat had ik eigenlijk jaren eerder moeten doen. Want het, het scheelt een heel stuk, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, de, dus de, de, de onderhoudsbeurt, de APK, is, is, goed, is gelopen. goed gelopen. En, gelopen ja. en alle goede vlaggetjes zijn weer door de door de KNO gegeven. Dus ik mag uh, ook weer mijn dingen doen. Dus daar ben ik heel blij om. Ja. En toen dacht ik van, ja, vind ik ook wel leuk om met een plaat te komen. En eigenlijk zouden we pas volgend jaar wat gaan doen. Maar ja... Tegenwoordig kan je thuis natuurlijk een heleboel. En uh, ik vond het ook wel heel interessant... om een keer inderdaad een hele productie gewoon zelf te doen. Ja. En uh, nou ja, dat is dit het resultaat van geworden. Maar is dit de eerste keer, eerste keer dat je een productie zelf doet? Of? Nou ja, de, de, de, de hele CD-productie. Dus echt ook de muziekproductie. En ook het, het maken van de, de muziekband en dat soort dingen. Ja, dat, dat is wel de eerste keer dat ik dat op mezelf heb ge, ge, genomen. En ik deed altijd wel wat dingetjes. En ik maakte in eerste instantie altijd een, een basisopzet. Dus dat was dan de demo die dan naar de Studio ging en die dan uitgewerkt werd. Maar nu heb ik dat thuis verder zitten uitwerken. En uh, ja, dat is zoiets wat uh, ook voor mij een, een, een feest is geweest om dat te kunnen doen. En uh, ja. ja, het leuke is dan dat dan mijn oudste zoon daar dan weer voor mij de gitaarpartijen heeft ingespeeld. Dus daar is het dan ook wel weer een, een, een dingetje natuurlijk. Ja, dus het ja. is ook leuk om, te, om mee te maken. En uh, ja, ik vond dat dat feestje om te doen. En het leuke was dat ik dacht van nou, ik wil ook een keer weer. Toch een keer een cover doen, uh, maar niet te voor de hand liggend. Uh, iets uit de nederpop, maar ja, dan kom je al snel als je nederpop denkt. Ja. Doe maar de dijk, uh, de scene... kom je dan uit. Ja, ja, ja. En dit lag toch net even anders. Peter Koelewijn, uh, die schreef en produceerde deze plaat in 1994. En ik dacht, van, ja, dat vind ik eigenlijk wel een, een toffe plaat. En de tekst is echt heel goed, die zit heel knap in elkaar. Ja. En toen dacht ik, van, nou, ik ga dat gewoon doen. En daar ben ik aan mee begonnen. En uh, tot mijn verbazing uh, kwam daar een uh, resultaat uit waar ik tevreden over was. En het leuke is dat daar nu de mensen die het uh, tot nu toe horen en draaien en doen en ook streamen, dat die dat ook uh, positief zijn. Dus uh, ja, ik uh, ben heel blij ermee. Ja, nou, dat... nou ja, uh, ik, ik, ik ben sowieso, uh, bepaalde nummers heb ik uh, van jou uh, sowieso beluisterd. Mm -hmm. En nou zag ik ook wel een album met kinderen rock of iets. Maar dat is niet van mij, dat is van een andere Sebastian. dat is een andere Sebastian. oké. Ja, maar ik vond het zo raar. Nee, dat is meneer Spotify en dat soort, die willen dan eens dingen door elkaar gooien. Nou ja, soms is het inderdaad dat je zegt van, je er beter dan een veetje achterzetten of iets. Ja, ja, ja. je achternaam of ja. Nou ja, dat zit officieel bij mij een streepje op de E, maar dat is dan weer bij heel veel dingen moeilijk tikken. Dus dat kan dat weer niet. Dus dat is ook zoiets. Maar goed. Ja, dat, daarom als, we, als, we <laughs> hem als Sebastian gaan heten dan moet het zo schiet, niet, op schiet, schiet op, niet op schiet op. op. Nee, maar goed. Uh, uh, dit is een, zij is een wonder. Uh, ja, ik, ik, ik, ik heb uh, meerdere nummers dus mogen uh, beluisteren, Angelina en zo. En ja, ja. Dat ja. is allemaal een beetje. Uh, ja, groot verschil tussen, tussen bepaalde nummers. Ja, maar dat vind ik ook heel leuk om te doen. Ik, ik, ik wil niet uh, in, in, in een bepaalde richting of in een bepaald hokje gaan zitten. Want de, dat is al te veel. En ik, ik vind het leuk om gewoon een nummer te kiezen waar ik van denk... ja, dat gaan we nu doen, dat gaan we nu maken. Daar sta ik achter en uh, daar gaan we mee aan de slag. En uh, dat zorgt ervoor dat er, uh, ondanks dat er heel veel verschillende dingen voorbij komen... dat er toch wel een lijn in zit. Maar ik wil niet uh, constant hetzelfde maken. Dus elke keer een plaat met een accordeon of elke keer een, inderdaad een smartlap of elke keer een.. Nee, nee, nee. nee. Ja. Gaan we niet doen. Nee, wat, ik, uh, wat ik dan ook uh, verrassend vond was uh, met de clip: uh, Mag ik jou knuffel proberen? Ja, <laughs> de zijn de vorige, dat was de ja, vorige. Ja, ja, ja behoorlijk ja. creatief inderdaad. Ja, maar daar kwamen <laughs> voor mij natuurlijk een aantal liefdes samen. Daar zat uh, de jaren tachtig, uh, doe maar, zat daarin. Ja. Qua, qua knipoog, uh, qua muziekstijl. Uh, nou ja, een knipoog, een heel grote knipoog. Want dat kan je niet even naar en dat, dat was ook niet de bedoeling hoor. Maar ik ben een heel groot fan van de Muppets. En uh, ja, ja, nou, dat, ja, kwam, dat, dat, dat kwam daar dan een beetje. Daarin, terug. Uh, ja, ja. En uh, ja, ook die. Die kwam op een gegeven moment ineens... Ja, ik schrijf natuurlijk die dingen zelf. En dat kwam ineens opzetten. En ik had ineens de, inderdaad de kreet... Mag ik jouw knuffelbeestje zijn? En ja. ja, voordat ik het wist was ik verder met de tekst. Ja, ja, ik, en, ik, en dan, dan, ik, dan, dan ik, was moest, het ineens, hè? Ja, ik moest ineens denken aan Walter Cruz. Mag ik jou knuffelbeer ja, mag je jouw knuffelbeer zijn? Mag jouw jou knuffelbeer zijn? Ja, ja. Maar goed, uh, ja, zij is een wonder... Uh, uh, jouw zoon is uh, musicie? Musici? Nou ja, die is, die is eigenlijk is die gewoon uh, is die aannemer. Dat is het grootste gedeelte. Okay. Uh, dus dus het uh, is gewoon hobby, zeg maar. Is, uh, zijn hobby Dit is inmiddels ook al een gelopen hobby. Want uh, de jongen die uh, heeft er nu inmiddels een eigen bandje. En okay. uh, staat regelmatig, uh, staat die, uh, hij uh, nu, morgen toevallig weer zondag... ...zat hij weer het paardcafé in Den Haag te spelen. Uh, heel anders de muziekstoort, maar ook wel heel leuk om te zien. En uh, ja, die, die vindt het gewoon geweldig om gitaar te spelen. Ja. En die kan, kan het ook. En uh, ja, dan zegt hij tegen mij van, oh joh, ik doe er even een solotje in spelen. Of ik doe er even ja. een dingetje erbij. Of, ja, ja, het het lijkt me hartstikke leuk om dat uh, gewoon samen te doen. Inderdaad. Ja, en hij vindt het dan ook natuurlijk leuk om mij in de maling te nemen. Want dan uh, ja, <laughs> zit hij uh, dat, dat, dat, dat. En vorige keer ook had ik iets ingespeeld. En hij zegt, uh, ik weet niet wat je gedaan hebt. Hij zegt, maar dan klopt iets niet. Klopt iets niet. Hij zegt, er zit een toon in die klopt niet. Ik zeg, joh, ga weg, weet je wel. Uh, het is nog me goed met je. Ik ben al die tijd al bezig met muziek en dingen. Dan ga jij maar even zeggen dat. Uh... En hij, uh, hij zegt, nee, hij zegt, die dat klopt niet. Dus ik ging nakijken in het schema. Als ik al tegen, dat ik dus zien wat je gedaan hebt, natuurlijk. Ik denk, uh, uh, yeah. verdomme, heb gelijk. Shit. <laughs> dus die toon aangepast. Uh, uh, uh. Dat zie je nou wel. Hij zegt, klinkt een stuk beter. <laughs> dus ja, dat zijn mooie dingen. Ja. Maar hij heeft, hij heeft dus een, een stuk ingespeeld zeg maar, van Zij is een wonder. Ja, hij heeft de, de, de, daar alle, alle, alle stukjes gitaar die je maar daarin hoort... die heeft hij, heeft hij voor zijn rekening genomen. Ja, ja oké. Okay. We gaan hem even beluisteren. Ja, top. Zij is een wonder, Sebastian. When they've been on the call. Zij is een wonder, Sebastian. Ja. ja ik zeg het, het klinkt het is een beetje meeslepend. Het liedje. Ja, en het, ik vind het ik vind De, de tekst is, is natuurlijk een, een ode aan de vrouw, hè, als je ja, het ja. heel goed gaat luisteren. En wij hebben het iets sneller gemaakt dan het origineel, en iets meer kroef gekregen en gegeven. En ik denk dat dat een leuke, leuke hoek is geworden, ja. Ja, het, zeg, het is een het is heel vrolijk, ja. Ja. vrolijk nummer gewoon. Ja, absoluut. Deze ik kan, kan donkere, het niet ontkennen. Deze, deze, deze, deze, deze, deze donkere dagen hebben we dat nodig. Ja, zeker. Hey, maar, um, we hadden het net even over. Uh, uh, mag ik jouw knuffelbeestje zijn? Ja. Uh, nou ja, dat... Uh, het is een beetje afgeleid van uh, verschillende onderdelen zeg maar, uh, in, ja, ja, ja. De, in de muziek. En, uh, nou ja, ook ja, het, het leunt op de ska en de reggae en, en de nederpop uit de jaren tachtig. Ja. ja, en dan... Vooral uh, nou ja, de, de hele de grote, mensen... dikke, vet knipoog en het doe maar. Ja. <laughs> nou, maar goed, als je, als je kijkt, ook, er zit een videoclip bij natuurlijk. Ja, ja, ja. En, en uh, ja, daar kwamen de poppen, voor voorschijn. En, en ja, vreselijk die... gelachen om het op te nemen. En ja, ik, dat snap het... ik ja. En de ja. eerste, eerste drie keer, ik denk, dit gaat helemaal niks worden. Dit is alleen maar ah. constant lachen en doen. En ja. allebei de zoons hebben aan de clip meegewerkt. Allebei hebben ze een pop gedaan, zeg maar. Ja, ja. Uh, dus daar zat er één achter de bank, en dan zat er één voor me op de grond. En dan zit je er zelf tussen, en dan moet je serieus blijven. Weet je wel, nou, ja, ja, ja, ja. <laughs> niet te doen. Dus, dus op een gegeven moment had ik echt iets gezegd: uh, jongens, nou klaar. Ik zei: nou moet het gewoon. En toen hebben we bijna uh, het grootste deel van de clip in one-take opgenomen. En ik heb maar heel weinig hoeven knippen gelukkig op een gegeven uh. moment. Dus ik was heel blij daarmee. En ik zeg, het staat erop, we zijn klaar, we gaan naar huis, weet je wat. Dus <laughs> <laughs> we hebben ja. dat. Ja. Dus dat was, wel, was heel leuk om te doen. Ja, wat zeg ik, de, ja... Als je dat ziet, dan denk je inderdaad gelijk aan de Muppets. Nou, ja, ja. Was je was een je fan van de Muppets show? Ja, ik vind dat briljant en nog steeds. En ik nu weer uh, ja, maar ze komen we, geloof ik terug hè? met een film of zo? Ja, ze zijn, zijn bezig. De en, en, en ook met een serie schijnt dat er weer wat toch gaat komen. Ja. En uh, Brian, de zoon van, van Jim Henson natuurlijk, ja. die heeft daar nog steeds een heel stuk leiding in. En die was ook, ik, ik heb nou pas weer, uh, nu komen we natuurlijk de feestdagen er weer aan. Ja. En ze hebben natuurlijk toen Christmas Carol ook gedaan als, uh, als, als uh, muppetfilm. En dat was de eerste film voor Brian. En ja, die, die, dat, dat zit zo geweldig in elkaar. En dan moet je ook, uh, ja Michael Caine speelt daar natuurlijk scrooge ja. in. En dat is een geweldige acteur natuurlijk ook. Dus als je dat terugziet, maar ook die humor die daarin zit in die lagen. Ja, geweldig. Dat, ja. Uh, ik hou daarvan. Kijk, hey, uh, kijken, deze, deze clip die staat uh, op YouTube. Op YouTube, ja. Uh, ja is, uh, is dat, uh, heb jij een eigen YouTube-kanaal? Ik, ik nee, het staat bij het plaatsmaatschappij, bij het label staat het. Dus het, okay. het staat gewoon op het, label, op het kanaal van het label. Ah, oké. Okay, okay. Ja. Nou, we gaan het uh, gewoon even lekker draaien. Ik vind het best. En uh, als mensen de clip willen zien, even naar YouTube. En, uh, ja, zoek uh, even streamen. Sebastian op. Uh, mag ik jouw knuffelbeertje zijn? Want dat is de titel van dit nummer. Mag ik jouw knuffelbeertje zijn? Oh, een knuffel van jou maakt me... Entertainment for You, zaterdag, gast. Ja, dat was Sebastian. En uh, ja, dat uh, was uh, de single. Mag ik jouw knuffelbeestje zijn? Ja. Ja, ja ik zeg het. Ik, ik zeg het steeds verkeerd. Hè, maar ik, ja, maar kon, maar knuffelbeestje is ook ja, het eerste ja. waar je aan denkt. Maar ik, ik wou het algemeen houden. En, uh, ja. En, en Waarvoor heb ik dat gedaan, waarvoor heb ik knuffelbeertje niet gekozen? En maar knuffelbeestje, omdat knuffelbeestje dus inderdaad meer algemeen is. En dat kan je dus tegen iedereen roepen. Ja, ja, dus ja, dat is een beetje de, de, de, de uitleg daarvan geweest. Ja, want ja, als je zegt knuffelbeertje, he, dan, dan wordt dan het vrij praat je snel. Een, ja, een, ja, maar wordt het ook snel, uh, vrij snel mannelijk, zeg maar. Ja, dus ja, maar. Dan gaat het over een man en, uh, ja, en een knuffelbeestje kan alles zijn. zeg Ja, maar. ja inderdaad. Ja, maar dus daar, ik, ik, ik, ik bedoel, je, je kan het ook wel eens weer dan heb je dus specië. Ja, ja, ja, ja. een beer, ja, ja, ja, ja. weet je en, en, en, en, en dit die komt algemeen. in de videoclip komt hij niet voor. Nee, dus. nee, nee nee zeker niet. <laughs> hey maar de um, volgende nummer wat ik uh, uh, klaar heb staan is is jij. Ja. Dat is een, uh, weer een beetje meer een dansplaat eigenlijk. Ja. En uh, daarvoor zeg ik al, ja, ik vind het leuk om alle kanten op te gaan. En, ja. uh, het leuke hieraan is dat we ook met twee stemmen hebben gewerkt. En dat, uh, dat doet ook mee dat we dus, uh, de lage en de hoge stemmen hebben gepakt. En uh, ja, dat zijn ja, wat van die we, dingen die je toen, probeert. Toen, volgens mij was je toen hier in de studio. Met, de, uh, met dit nummer. Toen was je vader er wel bij volgens mij. Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat dacht ik al. Met ik, die, die, ik, die, die, die hoge, hoge kopstemmen. Nou, maar dat was volgens mij nog zo mooi. Want daar zit ook daar zit echt de kopstem in. Die zing ik twee of drie regels dat ik hem zing. Ja, ja, klopt. Ja. En dat is de andere zin. Ja, maar, maar hier hebben we hem echt gedubt, zeg maar. Dus dat is weer, weer anders. Ja we, ja, we blijven dingen proberen. <laughs> nee, maar toen was je inderdaad hier in de studio. Heb je inderdaad heb een hele hoge live op stem gedaan, ja. opgezet. en ik hier live ja, ja, inderdaad ja, ja. gedaan. Dat we dat ook live kunnen, ja. ja. <laughs> ja nou ja, dat, ik bedoel. Er zijn, ik denk ik, zat. Uh, artiesten die, die dat niet kunnen. Nou ja, kijk, weet je. Ik vind, uh, als je een plaat maakt... dan moet je hem live kunnen zingen. <lacht> en uh, live is natuurlijk altijd anders dan een studio-opname, Want uh, in de studio wordt het inderdaad gewoon natuurlijk een beetje gecleand en gedaan. Want ja, het, ja. je wil dat het resultaat mooi is. Maar ik vind dat je je, je plaat, zeg maar, 96% uh, ook live moet kunnen zingen, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. En anders moet je het niet doen. Maar dat is ook weer daar een persoonlijke keuze. Want er zijn ook ja, mensen die het... Uh, gewoon uh, met een met liedje mee staan te zingen. En uh, dan werkt het ook voor ja, hun dan, zeg dat maar. maar doe ik doe het thuis ook. Dus. Ja, ja onder de douche, <laughs> zeg maar. <laughs> nee, maar ik vind dat je dat wel. Uh, nee, als je dingen live uh, doet. dan moet het ook wel uh, erbij in de buurt liggen, zeg ja, maar. Ja, ja. ja daar zeg ik, Dat is voor iedereen uh, persoonlijk, inderdaad. Uh, iedereen maakt iedere keuze. Je, je vindt het mooi of je vindt het niet mooi. Heel simpel. Het zal zo ja. vervelend zijn als we allemaal biefstuk lekker vinden. Zeg nou, ik dan. Wordt het, dan krijgen we te weinig biefstuk. We hebben hier hertens zat, hoor. Dus. Ja, dat is waar, ja. Ik zal het dadelijk op de terugweg weer uitkijken, want dat is dus schemer, ja. ja nou ja, ja, je ziet ze af en toe wel eens wandelen hier over de rotonde of zo. Gaan ze even naar de zon, even naar het even winkelcentrum, even boodschappen ja, even even doen. <laughs> even bij de buren houden in de tuin. Ja, geweldig. Ja, ja. Hé, hey, um, nou ja, jij. Uh, was daar, ja, daar was ook een clip bij, hè? Ja, op de, op de uitkijktoren. Ja. Hebben en, uh... en mij gerotgelopen. Het leukste is dat we eigenlijk datgene wat we op de bovenste etage hebben gedraaid... dus helemaal de topdek... Hebben we bijna niks van gebruikt. Dus ik heb nog voor niks geklommen ook. <laughs> <laughs> Gaan we heel op elkaar uitkijken door hem staan. Maar er zaten zeg maar, tussen-etages en er zaten hele mooie constructies in. met hout en met ja. ijzeren vlechtwerken. En als je dat zeg maar, van bovenaf filmde naar beneden. kreeg je een soort perspectief en een diepte, zeg maar. Ja, ja. En dat vond ik weer op beeld heel leuk. Dus ja, die hebben we eigenlijk het meeste gebruikt. Maar ja, dan loop je dus wel uh, helemaal, ik uh, <laughs> geloof uh, dat het uh, een toren was van 30 meter hoog of zo. En nou, dan ga je een hoofdrappje zo trappen naar boven. Uh, uh, en, uh, uh, en, ja, uh, uh, kun je wel zuurstof. <laughs> Ja, ik, ik heb het ooit wel eens ergens uh, in, een, uh, in een kerk gedaan. Oh, ja, dat is ook... Maar dat is ook verschrikkelijk hoog. Ja, dat is vervelend. Dus je, uh, je, op een gegeven moment ben je, ga je naar boven. Dus dan denk je, ja, het heeft nou ook geen zin om naar beneden te gaan. Dus dan loop ik maar door. Een beetje ja Het ja, ja, ja. Ja, ja. laatste stukje, dan sta je er eindelijk. Maar ja, je moet ook nog naar beneden. Dus. Ja, nou, maar naar beneden vind ik nooit zo'n probleem. Maar naar boven is, uh, is, nee, maar... is een aanslag, zeg maar. Voor, voor, uh, als je te veel naar boven ja, gaat. Ja, zeg maar als je dan naar beneden gaat, dan denk je van... Uh, is het aardig eind, ik naar boven over heb geloofd. We gaan hem even draaien. Wat ik wil, ben jij. Sebastian. Wat ik wil, ben jij. Wat ik wil, ben jij. en voor mij maakt mijn dromen waar maakt me blij maar soms ook in de war dan weet ik niet wat ik moet doen zonder jou jij en ik beter is en niet een gouden combi één ik... be in and all leave to what you see Wat ik wil, ben jij getiteld Jij, jij. Sebastian. Ja, ja. Hey, um, we, gaan, uh, we gaan er nog even een, uh, een plaatje in gooien zometeen. Uh, want eigenlijk uh, de, ja, de volgende die ik uh, klaar heb staan, is, uh, is natuurlijk uh, Angelina. Ja, Angelina. Ja. Maar ik denk dat ik die, uh, die nog eventjes gaat uh, bewaren. Want we gaan zo ook nog iemand bellen. Uh, het kerstnummer van jou gaan we gewoon draaien. Deze kerst? Ja, deze Die kerst. gaat een tijd terug. Dat is al, uh, aardig, ik denk 2018, 2019. Ergens uit mijn hoofd. Even zo snel, even in mijn geheugen ja. dingen. En dat was eigenlijk gewoon omdat ik dacht... Van, nou, het gewoon leuk om een keer een kerstliedje in te zingen. En ja. ik had een Nederlandse tekst geschreven op een bekend kerstliedje. Uh, dat is... Uh, uh, zo, nou dan kom ik er niet meer op wat het origineel is. Uh, under the Christmas tree van Albert Hammonds. Ja, wel, ja. daar was die. En daar heb ik de, de Nederlandse versie van uh, opgeschreven, een Nederlandse tekst opgeschreven. En ik dacht van, ja, vind ik wel leuk om op te nemen. En toen heb ik gewoon online gezet. Maar oh. hij is eigenlijk niet als single uitgekomen of zo. Maar ik moet zeggen dat het altijd leuk is om te zien in de periode dat het dan kerst wordt. Dat die altijd wel weer toch in een aantal lijstjes voorbij komt. Uh, ja, of nou, ja. Spotify en dat die dan weer gedraaid wordt. Zeg. Ja, dat ik, is heel ik, grappig om te zien. Ja, maar ik bedoel, uh, uh, uh, ja. Hoop, hoop artiesten hebben eigenlijk uh, geen kerstnummers meer. Nee, kijk, het vervelende met een kerstnummer is dat... Kijk, uh, een, een productie productiemaak kost natuurlijk uh, geld. Dat is natuurlijk altijd sowieso de, uh, het ding. Ja. En dan uh, de promotie van een kerstplaat. Ja, eigenlijk begint 6 december uh, kan je dan pas eigenlijk beginnen met promoten. Tegenwoordig was, is het wel ietsje eerder. Zijn er al die wel uh, half november ja, okay. beginnen, zeg maar. Ja. Maar je hebt een zo korte periode om die plaat in de markt te zetten... En dat het, dat eigenlijk, ja, omdat er dan ook heel veel uitkomen... en dan komen er altijd een aantal bekenden die al uh, in, het, in het circuit oh, zitten... Ja. met een kerstplaat. Ja, dan is het eigenlijk helemaal niet te doen om zo'n plaat uit te brengen. Dus vandaar dat dat heel weinig gebeurt, zeg maar. Ja, goed. Ik zeg altijd, een cd maken kan, kan je zo duur maken als dat je zelf wil, natuurlijk. Ja, maar je wil natuurlijk dat klopt. En, en uh, ja, je moet er ook voor 100, uh, nou ja, uh, 150 achter staan omdat uh, ja, het ook nou iets, iets gaat uh, worden, zeg maar. Ja, nee, maar dat, dat is ook een beetje een ding. Je wil, je wil dat het uh, leuk is en dat het, uh, dat het, dat het werkt en zo... Maar ik zie gewoon dat dat nu, zeg maar... we hebben dan van die pieken nu... dat er dus inderdaad op dagen... er, zijn dan ineens, er wordt zo'n kerstplaat wordt dan weer ineens... Ja. een twaalf, dertien keer op een dag beluisterd, weet je. Ja. Zie je dat die echt weer in een lijstje ja. staat. Dat ja, is heel leuk om te zien. Nou ja, het is in ieder geval... Uh, hij wordt nog gedraaid. Ja, dat zeker. Ik bedoel, er, er, zijn, er zijn nummers uh, bij... die gewoon op de achtergrond verdwenen zijn... en eigenlijk uh, never, nooit niet meer gedraaid worden. Nee, maar ja, dat is dan het leuke natuurlijk tegenwoordig van Spotify... dat uh, alles wat je eigenlijk plaatst... en wat, wat erop uh, staat, blijft in principe ook staan... En, ja. Ja, dat moet je, uh, het kost meer moeite om het af te krijgen dan dat je het erop krijgt zeg maar. Ja. <laughs> <laughs> eraf krijgen een beetje, is een ramp. Een beetje dat zeg maar. We gaan hem eventjes draaien. Helemaal goed. Met jouw concert Het liefste samen met jou. Deze kerst, de wereld. Het liefste samen met jou. Bij de kaaslid. Zeg ik, ik hou van jou. Oh, deze kerst. Het liefste samen met jou. kerst, hierin, Het liefst samen met jou. Zo, dat was je dan, Sebastian. En uh, ja, deze kerst. Hup, nou, even wachten, Sebastian. Dat hoort allemaal, We gaan zo verder. Eerst hebben we nog iemand aan de telefoon, en dat is uh, Paddy Zuidam. Paddy, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, mag wel, hè? Het is, het is bijna avond, ja. Inderdaad, ja, ja, brandje, hè? Ja, nou, eens naar buiten kijken, het is sowieso avond. Klopt, klopt. Hey, uh, ja, jij hebt ook een nieuwe ziel natuurlijk. Uh, uh, kijk mij eens aan. Inderdaad, ja. En dat allemaal onder de productie van Rood Hit Blauw. Klopt, helemaal. Hey, uh, ja, vertel eens, hoe ben je daarop gekomen? Wat is uh, de titel? Wie, heb je die zelf verzonnen? Heb je zelf geschreven? Nee, ik heb hem dit keer niet zelf geschreven. Dus uh, ik, ik kreeg het liedje aangedragen van Sean Collet, de tekstschrijver. Ja. En uh, ja, hij, hij volgt mij al een, al een aantal jaren. En uh, hij kwam eigenlijk met het liedje naar me toe wat hij had geschreven. En hij had zoiets van: Dit is wel echt een, een Perry-Zuidam liedje. Ja. Uh, nou ja, wat dat betreft uh, had hij daar denk ik wel gelijk in, want uh, ja, we hebben er een, uh, een leuk arrangement bij Joris van Dijk van de Sonic Solutions uh, uh, van laten maken, en uh, ja, het, het, het, het is echt wel weer een liedje wat, wat, lekker, wat zich lekker op laat pakken in de, in, de, in de zalen en uh, in, in de, in de, op de locaties in, in Nederland, dus uh, overal waar ik kom merk ik dat het liedje goed, uh, goed aanslaat ja. en, en mensen zingen het makkelijk mee, dus ja, het, het, het past echt wel goed binnen ja. mijn repertoire. Nou, daar gaat het om, hè. Het, het, het, het meest ingehalte, zeg maar. Ja, absoluut. En daar uh, zat ook een mooie clip bij in uh, opgenomen Kealingse Bos, Bergse Bos. Uh, nee, in het, uh, in het Rotterdamse Vroezepark in, uh, in Blijdorp. Ah, oké. Okay. Nou, ja, zat ja. ik niet ver uit de buurt. Nee, inderdaad. Je, je zat er voorbij. <laughs> ja, Ja, dat is een leuke clip. Uh, sowieso met, uh, met, met de hond, hè? eigen hond, hè. Ja, klopt, inderdaad. Mijn eigen hond, kijk, het ja. liedje, dat, dat gaat over onverwaardelijke liefde. Ja. En ja, naast, naast, je, naast je partner heb je natuurlijk met een paar mensen in je leven echt onverwaardelijke liefde. En ik dacht ja. van ja, alle, alle bazen van een, van een hond of een kat of wat voor dier dan ook zullen dat herkennen. Ja. Ook met, met, je, met je huisdier heb je vaak een onvoorwaardelijke liefde. Dus ik dacht van nou, hoe mooi is het niet om, om dit samen met, met, mij, nou, met mijn eigen hond op te nemen. Ja, ja. Ja, ik, ik vind het altijd moeilijk, een, een kat. Ik, ik, ik ken een kat nooit overbrug. Een hond wel, maar... Oké, okay, oké. Okay. Ja, <laughs> ik weet ja. niet tot in, ja, ja, in hoeverre een kat... Ook, ik ben zelf ook meer een, een, een, een, een hondenliefhebber, laat ik zo ja. zeggen. Maar ja, wat, dat kan ik kan, kan, kan me wel heel goed voorstellen... dat mensen die, die kattenliefhebbers zijn... die dat ook, he, ook voelen met hun, met hun kat. Ja, nee, maar ik bedoel... Uh, kijk, waar, kijk ik, ik zeg altijd een hond. Je weet van een hond. Hè, al ben je nog zo slecht voor hem... Hij zal je altijd uh, uh, ja, trouw blijven, laat ik het zo zeggen. Ja, klopt. Weet je, en, en met een kat heb ik altijd zoiets van: nou ja, dat is gewoon een leggende vreter. En die. <laughs> en die doet gewoon waar hij eigenwijs is uh, en, en eigenzinnig is. Dus, uh, ja. Klopt. Ja. Weet je, dat is toch wel het verschil. Dat is ook. Ben ik helemaal met je eens. Kijk, het, het is wel zo dat uh, mensen denken dat je in een kat uh, eigenlijk niks kan leren. Maar uh, ja, je kan ze wel degelijk wel wat leren. Dus Absoluut. Dat, dus dat, uh, dat sowieso. En ze zijn natuurlijk altijd gewend aan een uh, vast patroon, hè? Klopt, helemaal. Denk ik helemaal met je eens. Dus ja, uh, dat. Uh, dus, maar dat is uh, tot zover, uh, uh, ja, het kattenverhaal. Van de, ja. <laughs> ik dacht je <in> dat <laughs> dan dat ik bij dierenmanieren zat te luisteren. Nee, dat weet ik niet Hé, maar. Um, ja, naast deze single, uh, Penny, heb je heb je druk, hè? Uh, ook met de stichting? Klopt, klopt, inderdaad. Ja, ik, uh, ja, ik heb het sowieso ontzettend druk met, met de optredens. Uh, vanavond mogen we er ook weer twee gaan doen. En uh, uh, ja, met de stichting natuurlijk ook dus ja. sinds, sinds 1 januari uh, afgelopen jaar hebben wij uh, de stichting uh, overgenomen van Rita Jong ja. een muzikaal onthaal, ja. uh, een stichting die zich inzet voor mensen die, uh, uh, die het niet zo heel breed hebben en mensen uh, die, uh, de, de wat oudere mensen in de samenleving die we toch op een leuke manier uh, entertainment proberen te bieden uh, tegen, tegen leuke betaalbare prijzen ja. en uh, gelukkig hebben we daar heel veel collega's van in het land die, die, die daar ook graag aan meewerken, dus Lop. ja, er zijn en daar zijn we alleen maar heel dankbaar en heel blij mee. Ja. En daar zijn, zijn we dus heel druk mee bezig om dat, uh, om dat zeg maar, in het land uh, te realiseren. En ja, dat, dat gaat gelukkig, uh, gelukkig allemaal heel erg goed. Ja, een aantal artiesten die zijn hier al geweest die ook bij jou geweest zijn. Uh, oh. Ja, Sebastian zit hier ook. Uh, die is ook bij ja. jou geweest inderdaad, ook, ook inderdaad altijd zo'n fijne artiest die, uh, ja, die zich gewoon ook heel graag inzet voor, voor de medemensen en uh, ja, wat dat betreft weer een ontzettend leuke single gehad, dus binnenkort ga ik hem ook weer spreken natuurlijk ja, we zien elkaar ja. in januari hè Perry ja, inderdaad, <laughs> zelfs Sebastian leuk, leuk dat je aan het promoten bent ook, dus succes leuk. met de single ook dankjewel hey, en uh, nou ja de, de, de stichting, het gaat goed hè ja, gelukkig wel. Het gaat, gaat hartstikke goed. Morgen hebben we de kerstshow. Uh, dus dan, uh, dan hebben we ook weer uh, een leuk, uh, leuk programma staan. Uh, we, we draaien bingo's, zeg maar. Uh, is, is, op, is dat uh, is de, uh, de kerstshow in Vlaardingen ook? Of, uh? Ja, de kerstshow is in Vlaardingen inderdaad. In, uh, in het partycentrum uh, waar we eigenlijk altijd vaststaan. Ja. Dus uh, ja, wat dat betreft proberen we daar uh, altijd wel leuke, uh, leuke feestjes uh, van te maken. Ja, want dat is ook te vinden op de site, hè, maar ook op, uh, op Facebook en dergelijke. Social media. Top, inderdaad, ja. ja. Uh, we hebben een eigen Facebookpagina, ook uh, speciaal voor de Stichting Muzikaal Onthaal. Maar ook op mijn eigen Facebook, daar promoten we natuurlijk ook dit soort, uh, dit soort evenementen. Ja, nou ja, en, uh, wij, wij promoten een klein beetje mee. Top? Helemaal, ja. schupper, daar zijn we heel blij mee. <laughs> hey, en uh, ja, ben, je, ben je stiekem al uh, met iets anders bezig? Heb uh, je je dadelijk uh, in het voorjaar uit gaat brengen, of? Uh, ja heel stiekem wel. Ja, stilzitten dat kan ik sowieso toch niet. Nee. dus uh, de, de radar die blijven altijd wel weer draaien ja. en uh, ja, ik, ik, ik werd getipt over, over, over een bepaald liedje en uh, dat ze zeiden van goh daar moet je toch nog eens een keer wat, wat extra mee gaan doen en uh, uh, wat, uh, wat, wat uh, uh, ja, misschien wat nieuw leven in blazen. Ja. Dus uh, ja, daar zijn we nu heel druk mee bezig. We gaan eerst kijken hoe dit natuurlijk gaat uitpakken. Uh, ik kan, ik kan nog niet 100% beloven of het uh, alleen maar voor de optreden gaat worden of dat het dan ooit definitief uh, de nieuwe single gaat worden. Maar uh, ja, we, we, zijn, we zijn lekker aan het, aan, het, aan het stoeien in de studio met, uh, met, met een liedje. En, uh, ja. Ja, als, als het wel uh, uh, goed uitpakt, dan zal dat denk ik januari, februari uh, uh, weer naar buiten komen. Ah oké. Okay. Nou, dan gaan we daarop wachten. Helemaal goed. En dan uh, wens ik jou nog uh, heel veel succes vanavond. Dankjewel. Heel veel plezier vanavond nog met Sebastian in de studio bij jullie. Ja, dankjewel. En als jij hem dan aankondigt, dan ga ik hem draaien. Helemaal goed. Jullie weer super bedankt voor de promotie. En het En dat was een hele fijne decembermaand toegewend. Ja, hetzelfde Penny. We, ja, we schrijven elkaar nog wel even. Absoluut, doen we zeker. En lieve luisteraars van Zandvoort, natuurlijk voor jullie ook als eerste een hele fijne decembermaand. Hele fijne feestdagen. en. Misschien in deze tijd, wees eens extra lief voor elkaar. Kijk elkaar eens diep in de ogen en zeg dan, kijk mee eens aan. Dankjewel, Betty. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi. Soms word ik midden in de nacht plot wakker. Kijk naast mij of jij nog naast me ligt. Dan wil ik weten of je slaapt, mijn liefste. En ik zie een glimlach. Op je gezicht Dan voel ik me rijk want jij bent heel mijn leven Ik voel me goed sinds ons geluk begon In het leven wil ik alles met je delen Alsof het altijd geweest is en niet anders kon Kijk mij eens aan Mijn leven heeft pas zin met jou dichtbij dag zal je nog wachten Als ik naar huis kom na een dag gespoel Maar dan zie ik jou voor het raam staan lachen En dan weet ik het is voor die onrust te vroeg Ik kus je op je mond en denk tevreden Dit mag zo blijven heel mijn leven lang Dat wat we doen en altijd samen delen Dat maakt de band zo sterk dat hij niet breken kan Kijk mij eens aan Mijn leven is pas zin met jou dichtbij Ferry Zuid dan en uh, wij gaan verder met... De Entertainment for You, zaterdag gast En dat is uh, Sebastian nog steeds hier in de studio aan de Tolweg, uh, Tina. En uh, ja, we hadden nog wat, uh, wat staan voor jou. Ja, ik hoorde, ik hoorde de piepjes al. <laughs> de, de noodoproep kwam al door. <laughs> ja, we hadden inderdaad de SOS. Ja. En Angelina, die bewaren we lekker voor het laatst. Ik vind het helemaal goed. Ik vind het. Ja, dat is jouw favoriet, hè? Ja, ik, ik, vind, het, ik vind het een leuk nummer. Het is een van ja. de eerste platen die ik geschreven heb, zelf helemaal. De, qua singles die we uitbrachten. Dus dat is ook wel goed. Oké. Okay. Ja. ja, nou ja, een ja. goede keus, gewoon. Ja, ja dat leuk. Even kijken hoor. Uh, SOS, ja, daar waren we gebleven. Ja, uh, ja. hoezo SOS? Ja, nou inderdaad. Een, een, een, een noodkreet, een, een, een, een hartenkreet van... Uh, joh, let eens op, zie me staan en uh, reageer. Een beetje, dat, dat was eigenlijk de insteek e van de plaat. Dus ja, zo simpel kan je het af en toe maken. Ja, het is niet op jezelf gericht. Nee, nee, nee sommige dingen zijn autobiografisch, maar dit niet. Oh, maar. <laughs> <laughs> Ik bedoel, je weet het nooit, hè? <laughs> Vandaar de vraag. Ja, ja nee, nee, nee. Ja, nee ja. Maar, uh, ja. Ja, gewoon leuk om te maken ook weer. En, en, inderdaad, en dan kom je inderdaad op een kreet SOS en dan ja. in de muziek kom je inderdaad ook met de, het, uh, het signaaltje wat je dan daarin kan verwerken. En dan, ja, dat is eigenlijk 1 en 1 is dan inderdaad twee. Ja. We gaan ja. op snel draaien, dan hebben we nog thuis voor Angelino. Ja, helemaal goed. Sebastian. Ik zou jou alles geven wat je wenst. Ja, door mij word jij verwend. Zo verliefd op jou, oh ik wil jou, mag ik de held zijn in jouw verhaal, jij bent het voor mij echt helemaal, oh ik wil jou, oh ik wil jou, zo verliefd op jou, helemaal. Bij jou zijn, ik hoop dat jij mijn woorden goed ontvangt. Jij bent het waar ik zo naar verlang zo verliefd op jou. Zo verliefd op Wil bij jou zijn, wees mijn medicijn. Wil bij jou zijn, wees mijn medicijn. Wil bij jou zijn, bij jou zijn, bij jou zijn, bij jou zijn. zag jij ook al die zin? Dat moet een, een, een, een sitting zijn. Ja, maar dat is ook echt het, het SOS-signaal. Ja. Dus. <laughs> ja, maar dat, daarom zeg ik, dat ja. moet een Ik size zijn. Ja, ja, ja, ja, niet anders, ja, ja, ja. anders krijg je dat geluid er nooit nee, uit. Nee, dat is echt geen enkel instrument. Nee, het is echt een, nee, nee, nee, nee, nou, nou, een gemodificeerd geluidje, zeg ja, maar. Ja, ja inderdaad. Effectje, ja. Nou ja, dan zijn we aangekomen op. Eh, bij, bij het laatste gedeelte alweer. Al ja. ja, zo snel gaat het nu. Nou ja, het was weer fijn, ik vond het weer leuk om weer bij je te zijn hier in de studio. Dus. Ja. Dat sowieso. Dat sowieso inderdaad. En uh, ja, we hopen uh, ja, dat je een keertje erbij bent met uh, de speciale uitzending die we uh, eigenlijk hebben. Geef, zo één keer uh, per kwartaal. Ge geef geel gil uh, tegen die ja. tijd dan uh, geen probleem. Wij komen sowieso in het, uh, aan het nou, eind, zeg maar, eind van het voorjaar, begin van de, van de zomer, uh, komen we sowieso met weer wat nieuws. En nou. uh, in die tussentijd, uh, ja, je, je weet het te vinden. Dus. Ja. <laughs> nou, ja, de, de volgende wordt sowieso weer in, in uh, maart. Oké. Okay, dus, nou ja. uh, dus dan... Laat het me weten. Ja, en, bij deze, en, ja, we gaan het zien. Ja, nee. ja helemaal goed. Hé, hey, Angeline, uh, Nou ja, het ja. is uh, ja, een tijdje geleden. Ja, ja, 2020. En uh, specifiek wel een biografisch? Of, uh... Nee, maar wel, uh, ook wel gericht op het feit van hoe, hoe relaties lopen en dingen. En dat je elkaar miscommunicatie en dat soort dingen. En dat je dan uh, denkt van, joh, let nou even op, weet je wel. Het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar blijkbaar is het toch ingewikkelder dan wat het is. Uh, ja, ik, ik zeg altijd: een vrouw en een man is, uh, dat blijft toch een half verschil. Mars zitten. en Venus. <laughs> nee, dus, uh, inderdaad. Ik zeg, ik zeg, ik zeg altijd: uh, zullen ze elkaar ooit begrijpen? Laten we het zo zeggen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Gaat, gaat niet gebeuren. <laughs> nee, maar uh, ja, dus, dus, uh, dus uh, niet specifiek uh, gericht op. Uh, nee, nee, nee, nee. nee Maar toevallig gewoon puur ook een naam gekozen en dingen en dat ja, was gewoon. Uh, het zei zo. Ja, en gewoon uh, eventjes een beetje de teksten op, uh, op uh, ja, de ja, schrijven. Ja. En, uh, want die heb je wel zelf geschreven, ja, dit, toch? Dit, ja, dus heb ik uh, maar ook muziek en de tekst helemaal uh, alles... Uh, compleet alles zelf, zelf gedaan. gedaan. Ja. En, zo. Ja. Okay. Hey, en uh, daar is ook een clip bij? Daar is ook een clip bij, ja. Dus uh, alles, uh, alles is eigenlijk een beetje te volgen op YouTube? Alles is te vinden. En anders uh, www.sebastiaan-singersongwriter.nl. Er staat echt alles. Oké, okay, okay, dan. Uh, dus niet Sebastiaan uh, VP. Uh, uh, nee, nee, echt. Uh, Singer-songwriter heb ik erachter gezet. Omdat dat uh, ja, het, het, het, het, het hoofdondersteldeel is van de rest wat ik doe. Ja. Dus, uh, Oké. Okay. We gaan hem. Uh, ja, we gaan hem nog snel eventjes draaien. Helemaal goed. Dank je wel voor de aandacht. Uh, ja, ik zou zeggen bedankt. Uh, een goede terugreis. En, Dank je wel. Uh, nou ja, graag tot de, tot de volgende ronde dan. We zien elkaar weer, Fred. Oké, okay, hoi. hoi.